Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse huis van afgevaardigden heeft na vier dagen stemmen en vijftien stemrondes Kevin McCarthy toch gekozen tot nieuwe voorzitter. De Republikein kreeg uiteindelijk voldoende stemmen om democraat Nancy Pelosi op te volgen. McCarthy had in de stemrondes te maken met felle tegenstand van twintig conservatieven. Die vinden McCarthy te slap en zijn bang dat hij zaken gaat doen met de democraten.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 De 550 leerlingen zijn na het schietincident geëvacueerd. De school blijft voorlopig dicht. In Washington is de bestorming van het kapitol herdacht. Die was gisteren precies twee jaar geleden. Amerikaanse president Joe Biden onderscheidde 14 personen... met de Presidential Citizens Medal. De op één na hoogste onderscheiding voor burgers. Het gaat onder meer om agenten die de bestormers probeerden tegen te houden. Drie agenten werden postuum geëerd... Eén van hen stierf tijdens de bestorming. De twee anderen pleegden kort daarna zelfmoord. In de afgelopen weken heeft de douane ruim 4700 kilo cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. De politie hield bij meerdere acties 34 mensen aan. De jongste die werd aangehouden was 16. Volgens gaat het om jonge jongens die de drugs uit de zeecontainers halen. De cocaïne kwam uit Zuid-Amerika en zat onder meer in containers met fruitsap en bananen. De Straatwaarde lag rond de 355 miljoen euro. Het weer droog met in het oosten en zuidoosten zon. In de loop van de middag meer bewolking en vanuit het westen regen. Het wordt zacht met 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de ANWB.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 A bit further away A little bit further away There's no point in fighting for A love you can't have no more If you do, you got a high price to pay You just push any love that's left A little bit further away You push your love A little bit further A little bit A little bit further A little bit further away There's no point in fighting for there's a million chances for mistakes that we both can't promise not to make there's a million doubts that you might have but is this So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 Start oh. Staan. Waar is het misgegaan? Voor jij nog iets van mij? We hebben woorden zonder woorden. En we lezen elkaars ergenissen en naar elkaars gedachten. Oven wij al lang niet meer te gissen. En de stilte wordt vervaard met rust. Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij je tijd. Als ooit begeren al die dromen ons ontnomen al lang vervlogen in de nacht. Is er nog genegenheid? Oh, is er slechts de slechtste eenzaamheid? Ach ja, we slapen zacht. Opnieuw beginnen.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 Giving me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 Dan laat ik nog Dit is ZFM We're gonna love. Ja. Het